Dit is een uitzending van Goolse Kringen van 12 januari 2015. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernard Robben. En vanavond is de presentatie in handen van Gerard de Groot en Norbert de Vries. En zoals altijd is de techniek in handen van Stefan Eikenaar. Vanavond, vol huis, mag ik wel zeggen. Vier gasten, twee onderwerpen met heel verschillende emoties... Suussuiker is boos. Als ik het goed begrepen heb. En als ik het goed gezien heb. En zij gaat uitleggen waarom. En van de gemeente Goorle hebben we zometeen... maar die komt iets later... wethouder Sjaak Sperber. En twee ambtelijk medewerkers. Jasna Tomala. of Tomala? Tomala, Tomala, vermoed ik al. En Inge van der Horst. En die zijn heel blij. Want het loket is op sterkte. En ze hebben een bos bloemen gekregen. En een foto. Dus dat lijkt mij een gezellig deel te worden... Dus we beginnen zometeen met de boosheid, maar daarvoor of er nog meer in Goorlen in het nieuws is geweest dat jullie is opgevallen. Wie is iets opgevallen? Ja, mij is wel iets opgevallen. Uh, de afgelopen dagen heeft het natuurlijk vooral in het teken gestaan van uh, de aanslagen in Parijs. Um, helaas. Um, maar vorige week is me ook iets moois opgevallen. Uh, en dat is dat er een kinderhospis in Goorlen komt. Ja. En ik dacht echt meteen van, hé, hey, wat is dat een mooie aanvulling op... Uh, ja, eigenlijk de vele zorgvoorzieningen die we al in onze gemeente hebben. En ik denk ook echt een hele goede voorziening, want het zal je maar gebeuren dat je, nou het krantenartikel lichtte, uh, ja, dat je als ouder een chronisch ziek kind hebt uh, waar je altijd je zorg voor, uh, voor hebt. Mooi initiatief. Ja, dat leek mij ook tenminste. Dus vandaar dat ik het ook op het lijstje uh, had staan. Uh, iemand iets? Nee, ik sluit me aan bij Inge, dat ik het ook een heel mooi initiatief vind. En het mooie aan dit kinderhospice vind ik... Normaal zijn hospices uh, voor echt voor de laatste fase, ja. zes weken uh, tot aan het overlijden, zeg maar. En dit is echt bedoeld voor kinderen die chronisch ziek zijn. Dus niet alleen palliatieve zorg, maar ook echt gewoon zorg voor chronisch zieke kinderen. En nou ja, ik denk dat het ook heel mooi is. Ja, dat moet ik wel, toen ik de krantenkop niet zo goed las, dacht van... Zoveel ja. kinderen gaan er toch niet dood in horen dat daar een apart advies voor nodig is. En als je het dan verder leest, dan zie je van hoe nuttig dat kan zijn ja. als dat goede invulling uh, ja. krijgt. Zullen we? Nou ja, uh, wat ook nieuw is, nieuws is, is dat er aanstaande vrijdag in de bibliotheek oh ja. een debat wordt georganiseerd. En dat begint om half tien en dat loopt door tot twaalf uur geloof ik over de gebeurtenissen in uh, Frankrijk en alles wat daarmee samenhangt. En uh, dat wilde ik ook even zeggen dat dat in ieder geval even meer bekend wordt dan het op dit moment nog is. En wie organiseert dat, de bibliotheek, de bibliotheek organiseert dat, ja. En wij hebben al met een groepje afgesproken dat we daar naartoe gaan. Dus als je kon ben je niet alleen. Want dat is vaak een hinderpaal voor mensen, van als de thema's wat moeilijker zijn. Van, ja, zal ik daar wel naartoe gaan, want dan moet ik mm -hmm. ook nog iets zeggen. Dat is wel de bedoeling overigens. Kunst kan nagemaakt worden, verkocht worden, ja. Ja. achter de rug van de kunstenaar om. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk ook. Dus leg eens uit, wat is er nou precies <coughs> gebeurd en hoe werkt dat? Ja, nou ik wil eerst even terugkomen op het begin van deze uitzending waarin jij zei, Susie is boos. Uh, Susie is niet meer zo heel boos hoor, op dit moment. Oh. De gemoederen zijn wel weer een beetje gezakt <laughs> en uh, ben wel weer een beetje... Op aarde, om het maar zo te zeggen. Maar Sus was boos. Laten we het daar maar op houden. Um, ja, ik, uh, en, en ik denk dat heel veel mensen in Goorle dat wel in de media hebben gelezen en gehoord en gezien. Maar ik uh, kwam inderdaad uh, via via uh, op het spoor van een, aantal, een flink aantal werken uit mijn oeuvre die vervalst zijn. En die te koop aangeboden werden in een winkel in uh, de regio Breda. Dat is toch eigenlijk een heel groot compliment. Denk je niet? Um, ja, daar wil ik wel wat op zeggen. Want dat vind ik wel... Natuurlijk, dat is zo. Dus zo wordt ook wel gedacht. Van dat is een compliment. En um, als ja, Dat is natuurlijk niet. Dus, uh, dat staat nee, buiten kijf. Maar dat, dat is, het gebeurt is... Dat ja. lijkt me toch vrij... Nee, maar uh, dat is ook het tweede wat ik wou zeggen. Ja. over Dat het niet mag. Maar het eerste even op ja, dat complimentverhaal. Ja, um, ja het, het is ook een compliment. Maar dan vind ik wel dat als dat werk nagemaakt wordt... dat het dan ook op een mooie, goede manier gedaan wordt. Mm. En dit is op een goedkope, onjuiste manier ook nog eens gedaan. Als je... <coughs> Sorry hoor, maar ik heb een, een klein beetje last van mijn keel. Als je um, uh, afbeeldingen van een website afplukt... en je stuurt het naar Thailand... en je laat daar vervolgens prints maken op linnen oh. en je gaat dan met... Mm verf over die prins heen oh, laten ja. schilderen en je importeert dat dan weer in Nederland en je hangt dat mooi in een winkel voor etterlijke honderden euro's, dan denk ik dat je niet goed bezig bent. En als ik dan kijk naar wat, wat het resultaat is en, en, en als ik dat dan naast mijn eigen werk uh, zet, dan denk ik ja, het is een, laten we zeggen, wel een hele slechte suus die daar dan in die winkel hangt. Maar is het, is, is het ook aangeboden alsof het van jou was? Nee, maar het werk is zo herkenbaar, zijnde van mij. Het is één op één. Het is gewoon overgeschilderd. Het is overgetrokken. Het is kleur op nummer. Het is nou ja. letterlijk ingeschilderd. Dus het is exact ja, nagemaakt van mijn originele. Dus er is ook geen, geen twijfel over mogelijk. Uh, als het nou een hele andere interpretatie zou zijn. Hè, als, in dit geval is het een serie van mijn vrouwenfiguurschilderijen... die is nagemaakt... Als ze bij wijze van spreken de houdingen anders hadden gedaan, ze hadden andere kleren aangehad, ze hadden bij wijze van spreken een andere achtergrond erin geschilderd, dan uh, was het ook geen uh, verhaal meer wat auteursrechtelijk verboden is. Want dan praat je over, en dat heet dan uh, uh, slaafse navolging geloof ik, uh, ja ik weet niet iets iets, iets de... Ja. Slaafse nabootsing, dat was het. Slaafse nabootsing, en dat is dan tot op zekere hoogte mag dat als dat is ter lering. Dus als je als, als leerling bijvoorbeeld van jouw leermeester of van andere kunstenaars werk naschildert om daar jouw technieken en jou, jou, jou, jouw manier van schilderen uh, beter door te laten worden, oefening. Um, dan is het geen probleem. Maar als jij iets letterlijk namaakt, en in dit geval zelfs kopieert, mm -hmm. en je gaat het in de markt zetten om daar geld mee te verdienen, en je zet het ook in advertenties in de krant, en je plaatst daar in die advertentie ook nog doodleuk de tekst bij, alles moet weg tegen elk aannemelijk bod, dan doe jij dus wel inbreuk op de naam van de kunstenaar. Want die werd daar wel bij <clears throat> Die naam werd er niet bij gebruikt, maar het werk is zo herkenbaar ja, ja. mijn werk... dat een aantal van mijn klanten uh, meteen zagen toen ik die advertentie onder hun neus duwde... van jeetje, daar staat mijn schilderij. Wat ik van jou gekocht heb, staat daarop Tegen elk aannemelijk bod. Ja. Waarom heb ik daar 4000 euro voor betaald? Ja. En, en hoe kwam je er nou achter? Um, nou, Wij waren in, uh, in Parijs, ik met mijn lief, in Parijs. We uh, waren net aangekomen. We zaten lekker op een bankje in het park. zouden vier dagen genieten van de mooie stad... En ik krijg een telefoontje van een oud uh, kunstagentenbemiddelaarster. Die uh, een aantal jaren geleden heel veel voor mij heeft gedaan. En dat werk wat is vervast is ook uit die periode. Dus zij kende het eigenlijk als geen ander. verder Zij belde me op en zij was bij een, uh, een kennisje van haar thuis geweest. Die was net verhuisd en ze komt daar binnen. En ze ziet daar in haar huis zes werken hangen. Die van mij zijn maar niet van mij waren. Dus zij schrok, ze, ze, ze heeft geïnformeerd bij die mevrouw van waar heb je die vandaan... en die mevrouw heeft verteld waar ze ze gekocht had. Met de mededeling, daar hangen er nog veel meer. Is dit iets wat heel vaak gebeurt? Um, nou, ik heb, ik heb uh, dat artikel, of een artikel, ik heb een, ik heb een post, hè, zo heet dat tegenwoordig... op Facebook ja. en in de social media, ik heb een post gedaan op mijn Facebookpagina... waarin ik dus dit verhaal heb verteld... En uh, vervolgens kreeg ik ontzettend veel reacties. Voornamelijk uh, via privéberichten en e-mails. Maar ik heb heel veel reacties gehad van onder andere collega's. die ook ineens met buikpijn zaten. Want er was bijvoorbeeld één collega. en uh, een redelijk, uh, ja, ik zou maar zeggen. redelijk goed bekende Nederlandse schilder. die stuurde mij een uh, berichtje en die zei: Goh, ik werd benaderd door iemand uit. Uh, uit het oosten, uit uh, Peking. die uh, geïnteresseerd was om mijn kunst daar te gaan verkopen. en die deed zich voor als galeriehouder. en kunstbemiddelaar. en of ik wat uh, afbeeldingen naar hem toe ja. kon sturen. met uh, informatie over de formaten van de werken. en graag grote afbeeldingen, grote bestanden. Ja, dat is nou, ja. dan ga je. Een hoge dit, als hoge resolutie, als je op. Als je, als je dit hebt meegemaakt en je hoort zo'n verhaal, ja, dan zeg je gelijk van ja, doe dat niet. Ik heb het ook min of meer op Facebook gezet. Daar heb ik heel veel uh, contacten die, die in de kunst werkzaam zijn. Als een soort waarschuwing van collega's: let op. Let op wat je op je website zet. Let op wat je uh, doormeldt naar mensen. Uh, zorg dat er kenmerken in je werk staan die uh, uh, ze authentiek maken. En. Ja, het is eigenlijk een berichtje naar mijn collega's toe en daarnaast ook naar de kunstkopers toe. Die mevrouw die die zes werken had gekocht, die heeft daar ruim of iets van rond de 2.500 euro voor betaald. Dat is een hoop geld voor zes printjes die misschien bij elkaar nog geen 200 euro waard waren. Dus zij heeft er, voor meer dan 2000 euro heeft ze daar geld ja, ja, op verloren. Ze zijn nul waard. Wat ik heb gedaan, omdat ik dat zo sneu voor haar vond en ook omdat ik die werken uit de, uit de markt wil halen, heb ik, heb ik aangeboden een, een origineel werk op een groot formaat aan haar te leveren in ruil uh, voor die zes werken die ze had. En dat hebben we gedaan. Dat is inmiddels geweest. Die ruil heeft plaatsgevonden. En zij heeft een heel mooi groot werk. Wat nog meer waard is dan wat zij voor de neppers heeft betaald. Dus dat is heel cool. Zij is, ja. Ja, zij is heel tevreden. En ik ben blij dat ik die... Uh, ik zeg maar lelijke kopieën. En dat ook de nu. doeken die wij hebben zien vertrappen en verscheuren. <laughs> ja, ik heb erg gelachen. Ik vond het een erg leuk filmpje. <laughs> ik, uh, ja, het is, uh, ja, het was heel, uh, het was heel leuk. Ja, hij had het goed gedaan. Jan van Eindhoven had het uh, ja. gefilmd. En, uh, ja, ja. Ik begreep ja. dat ze niet mochten worden verbrand. Want dat was ook nog jouw plan. Om, ja. he, omdat je het als bewijs moet kunnen tonen uh, als er een rechtszaak van komt. Ja. Ja, ja, dan kom ik even op het tweede punt waar we het net over hadden, inderdaad over het auteurswet. Ja, het is gewoon per wet verboden. En uh, je, je kan natuurlijk roepen van ja, tegenwoordig wordt er altijd vervals, en ach, doe niet zo moeilijk. En, maar als wij zo over wetten denken, dan hoeven we ze eigenlijk ook niet te hebben. Uh, als er, uh, dan ja, doe niet zo moeilijk. Dan. Tegenwoordig wordt er overal wel een, een, een wietplantage opgestart. Dus ma, doe niet zo moeilijk, moet allemaal maar kunnen. Tegenwoordig uh, wordt er wel vaker wat weggehaald bij de Albert Heijn. Nou ja, doe niet zo moeilijk, dat moet toch allemaal maar kunnen. Nee, er zijn wetten en er zijn rechten. En die gelden voor iedereen, voor kunstenaars en voor handelaars en voor iedereen. Dus uh, ik vind gewoon dat, dat op het moment dat je dat niet, uh, niet toepast, dat recht... Of in ieder geval je niet aan die wetten houdt. Ja, en, en, en niemand gaat daar uh, um, een zaak van maken. Het ligt, het ligt nu bij het OM. We moeten maar afwachten of dat een zaak wordt. Dat weet je helemaal niet. Wellicht zeggen ze nou het is te kleinschalig. Of, of wat voor andere uh, reden ook. Uh, ja, dan te, kun, jij, kun jij nog aantonen dat, dat je een van de velen bent. En dat het onderhand tijd wordt dat ook dat vanuit het openbaar, wat, ja. openbaar ministerie je werk van maakt. Ja en, en als ze dat niet kunnen. Ja hef dan die wet maar op. Maar wat mij in het krantartikel opviel was hoe coulant er in feite over de verkoper werd gesproken. Uh... Het lijkt mij met zulke herkenbare doeken dat de verkoper toch moet weten dat dat voor die prijs niet kan. Ja. Je begint ja. daaraan, iemand biedt je dat aan. Nou, ik begrijp dat ze in Azië uh, zijn vervaardigd en je bent hier verkoper, je hebt een winkel. En iemand zegt ik heb een leuke deal voor jou. En dan prachtig. Uh, ja. Maakt mij niet uit waar het vandaan komt. Je vraagt toch minstens, is dit origineel werk van jezelf ja. Ja. iets? Ja. Uh, dat, nou uh, ja, ik weet niet in hoeverre de verkoper van die werken op de hoogte was van wat voor werk het was, wat het betrof. Ik weet alleen maar dat uh, op het moment dat wij daar in die zaak uh, geconstateerd hebben dat die werken daar hingen... Uh, ik direct contact met een uh, advocaat heb opgenomen, hè, een, een, een voor uh, iedere goorlenaar wel bekend advocatenkantoor uh, hier in Goorlen, met een expert die uh, specifiek op uh, auteursrechtelijk gebied uh, expert is. Dus uh, die, uh, ja, die zei ook van ja, het is, uh, het, je kunt het niet bewijzen, je kunt niet bewijzen dat die verkoper wist wat hij verkocht. Is dat geen naam op uh, van, van een kunststraat? Um, nee, ja, ik heb er wel naar geïnformeerd. Ik heb bij die verkoper gevraagd van... Goh, um, ik, heb, wij, wij hebben, ik ben samen met mijn lief ook daar naartoe gegaan... en we hebben een toneelstukje uitgehaald... alsof we geïnteresseerd waren in de meubels daar. Okay. Want hoe kan je anders... Uh, he, daar, ik kon moeilijk daar naar binnen gaan... en alles direct van de muur aftrekken. Had ik wel willen doen, maar heb ik niet gedaan... Uh, we hebben gedaan alsof we geïnteresseerd waren in de meubels. En uh, vervolgens is het gesprek langzaam overgegaan op de kunst. En toen heb ik ook gevraagd van wie is de kunstenaar. En toen vertelde de verkoper mij dat, uh, of ons, dat de, de kunstenaar, dat hij dat dan niet wist. Maar dat de meneer die die schilderijen levert, die woonde daarboven, boven die zaak. Die verhuurde het pand ook aan de verkoper om daar zijn meubelzaak te hebben. Die had die schilderijen daar. Dus het was de eigenaar van het pand die die schilderijen daar ophing. Dus ik denk dat de verkoper daar ook niks over ja. te zeggen had. Dat nee, wellicht dan, de verkoper het misschien niet eens verkocht voor die man, maar dat die man het zelf daar ophing. Uh, nee, maar dan ben je dus weer heen. een stap verder in de schakel: er zit iemand die toch weet dat hij iets in handen krijgt, koopt, ja. wat niet kan. Uh, well, daar, ja, je kunt daar wel moet zeggen, er zijn allemaal nozelaars in de wereld. Ja. En als je. Uh, ...nagemaakte kunst in handen krijg je, ja, ...dat hoef je toch niet te herkennen? Want, nee, nee. Uh, Nou, de, deze mevrouw... ...je bedoelt de koopster in dit geval? Nee, Heb de koopster, toch? snap oh, ik wel. Okay. Als ik een in winkel inkom en ik zie daar iets kleurigs hangen... denk ik dat ziet er leuk uit. Uh, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik jouw werk niet kende. Nee. Dus dat ik dan zeg... Nou, ...dat vind ik wel leuk. Drie, 400 euro? Nou, ja. doen. 8, 9, klaar. 100 euro? Ja. Maar als je zegt ja, zes voor vijfentwintig dus, ja, ja, want dan wordt er een nee, dus, gemaakt. Maar zo, zeg ik, als, zo is het dus. Als zo koper uit. kan ik me goed voorstellen dat je daar gewoon uh, intrapt en dat ook niet verder weet en denkt van heb ik dit er voor over en een naamloos product uh, koopt als ja. tussenpersoon vind ik altijd een heel ander uh, verhaal elke wet over ketenaansprakelijkheid zegt dat je dingen moet weten over de vorige schakel in de keten wat daar ja. uh, gebeurd is en dat je, je daarover moet informeren ja. en... nou het enige wat die man uh, wat die verkoper kon vertellen was dat het dus geleverd werd door zijn uh, door de verhuurder van de pand waar hij in zat. En dat die het naar zijn idee uit Thailand had van een kunstenaar. En dat was dan uh, ja, ja, ja. interessant genoeg, denk ik. Ik weet het niet of voldoende genoeg en uh, meer. meer uh, nee. ja, Hij, heeft ja. Geen verstand, hij zei ook, oh, ik heb geen verstand van kunst. Ik wil die meneer best meteen even voor u opbellen. Dan komt hij wel naar beneden, want hij is thuis. Ja. Toen zeiden wij van nou dat komt nu even niet zo goed uit. Ja, ja, ja. En hey ah. heb jij enig idee of dat het alleen daar in Breda terecht is gekomen? Of... Heb je daar enig zicht op? Nee, en dat heb je dus nooit. En in dit geval is het ontdekt door, door uh, Jannie ja. die, uh, die, uh, Vos dan. Uh, die heeft dat gezien en die heeft het ook herkend en bij die mevrouw thuis zien hangen. Maar voor hetzelfde geld uh, ziet niemand het. Hè? Of, of, of, of is het in, in, in Amerika of in Peking of in waar dan ook ja. hè? wordt het verkocht. Hè? En dat gebeurt ook, dat gebeurt ook gewoon. Ja, ik kan me ook <kijkt> voorstellen dat het in, uh, in het problemen gaat opleveren. Als je gaat googlen op jouw naam, dan kom je nu vervalsingen tegen als eerste item. In nee, plaats dan... van de echte producten. Die, en dan natuurlijk dat je daar boos over bent. Maar als ik een winkel in zou stappen, dan zou ik toch weer... Ik weet wel nu wel zeker dat het van jou is. Ja. Ja, dus die ja. terugslag precies. op jouw positie. En, en, ah. Precies. En dat is dus ook een stukje waar, waar zo'n... In feite waar je dus zo'n zo uh, zo juridische st ja. stap voor neemt. Want dit is een stukje wat jouw naam aan, aantast. Ja. Nee, hoe zit dat uh, traject? Want ik kan me voorstellen strafrechtelijk. Hè, ja. Er is inbreuk gemaakt op jouw auteursrecht... Uh, en er is een misdrijf uh, gepleegd. En daar gaan we over hebben: hoe lang en hoe zwaar, en ja. wat voor strafmaat. En moet ja. de officier van justitie nu heel hard gaan lopen. En uh, moet het politiekorps van Breda uitrukken. <laughs> om binnen te vallen in het pand. En civielrechtelijk. Ja. Ja. Aanspreken van degene die dit gedaan heeft op de schade die ge ja. jij geleden hebt. Ja. Ja. Nou, ik kan inzijde, me voorstellen dat er meer nou, kansrijk uh, weg is. Inmiddels zijn we, inmiddels zijn we nu zover. Want er zijn natuurlijk, we, we hebben niet stilgezeten. Het telefoontje wat ik kreeg was 20 november. En inmiddels zijn er al heel wat weken overheen gegaan. Uh, we hebben het inderdaad civielrechtelijk opgestart en, en uh, strafrechtelijk. Uh, die twee zaken kunnen naast elkaar lopen. Uh, civielrechtelijk zoveel rechtelijk zijn we zover dat meneer die de werken inderdaad heeft laten vervaardigen in Thailand. die heeft, een, uh, heeft uh, De werken waarvan hij beweert dat dat de enige waren die hij nog in zijn bezit had, heeft hij afgestaan ter vernietiging. Dus dat zijn die werken die je ook gezien hebt in het filmpje en, en uh, op de foto in de krant. En hij heeft uh, uh, uh, voor een klein deel is uh, tegemoet gekomen aan, uh, aan onze eis van een stukje schadevergoeding. Maar dat is lang niet... Uh, voldoende om in ieder geval al de kosten die ik heb gemaakt te dekken. Hij geeft dus toe dat hij opdracht heeft gegeven. Ja. Niet dat ze onafhankelijk nog, zijn aangeboden. Nee, sterker nog, hij geeft toe... Uh, uh, de, de meneer dus die, die, die ze daar heeft opgehangen... Hè, die, die dus inderdaad ja. de dingen in Thailand heeft laten maken... die geeft dat ook toe in een brief aan mij gericht persoonlijk. Ik heb die brief ook, maar die heb ik expres niet aan de krant uh, ja. gegeven... want dat zijn zaken. Ja, Ik wil dat even voor mezelf houden... omdat er nog een heel strafrechtelijk uh, traject loopt. Um, dus ik denk, het leek me niet verstandig om daar te veel over uh, uit de doeken te doen, maar de meneer heeft uh, mij een brief geschreven, die heeft hij aangetekend aan mij verzonden, ik heb hem vervolgens aan mijn advocaat doorgegeven natuurlijk, uh, waarin hij het ook bekent, waarin hij ook vertelt van ja, sorry maar ik, uh, ik, heb, uh, ja, ik, ik wist niet dat het niet mocht. En uh, ik had het misschien niet moeten doen, maar ik was zo weg van uw werk. En ik ben op een expositie van u geweest. En ik heb daar werken van u gezien, maar ik vond ze erg duur. En toen kwam ik in Thailand op vakantie. En toen zag ik een schilder en die was een foto van iemand aan naschilderen. En dat deed hij zo goed. Toen dacht ik, nou, ik kan misschien wel wat uh, foto's van de werken van mevrouw Suiker naar hem toe sturen. En dan kan ik dat leuk aan mijn muur hangen. En dat daar was ik nou een, een beetje aan Een onnozele misdaadige, ja. dat dan in ieder geval met een beetje schwong en flair. Ja. En niet van, ja, ja. Hier, zo kan ik ook 200 euro verdienen. Dat, uh, nee, nee. Nou, dus vind dat is een beetje pathetisch hoor. Dat is, uh, ja. dat is dus het verhaal daarachter. Dus de meneer heeft in een brief gewoon uh, het feit bekend. Uh, ja, dat ja. helpt wel. <laughs> dat is wel prettig, ja. Susan, heb jij nou um, zijn er vergelijkbare zaken geweest? Heb jij enig idee de richting van de uitkomst, zeg maar, van ook die. Uh, ja, die procedure die je nou hebt opgestart. Uh, er zijn wel wat vergelijkbare zaken geweest. En, en daar van komt Negeren, op... Van Negeren. Ja, nou dat is... Die um, kent he, ja, goed, ja, dat Dus is van jou komt er ook een film. En Geert-Jan Jansen toch ook, he, was ook ja, ja. Uh, Verhaal, maar uh, uh, het, nou, van mij komt er. Uh, Voor mij is er dat filmpje nu, oh ja, hè? Dat ik, ja, de, ja, dat ik ja, de werk ja, ja. sta te vernietigen. Dat was al grappig, natuurlijk. Uh, nee, maar het, er zijn natuurlijk wel vergelijkbare zaken geweest. En uh, daar komt dus ook in naar voren. wat ik net al zei. Dat op het moment dat het um, heel sterk lijkt op het werk. en dat je er, ik zou maar zeggen, commercieel gewin van hebt dat je het namaakt. Uh, dan is het strafbaar. Maar op het moment dat jij iets naschildert en je hangt het op je eigen zolder... en je doet er verder niks mee, is er niks aan de hand. Maar je moet het niet in de markt gaan zetten. En, en uh, op het moment dat je iets soortgelijks maakt, maar wat toch iets eigens in zich heeft... Hè? Dus dat je zegt van nou, uh, geef, neem bijvoorbeeld uh, de schilderijen van Gerdien Duizens. Uh, dikke vrouwtjes met die wijnglaasjes. Ja, ja. Nou ja, je ziet overal allerlei variaties daarop van andere ja. kunstenaars. In iedere galerie hangt wel iets. Of ja. uh, zo, zo, zogenaamde galerie hangt wel iets. Um, nou ja, daar zijn natuurlijk ook rechtszaken over geweest. Want ja, uh, zij was, het daar natuurlijk ook, was daar ook helemaal niet blij mee. En uiteindelijk uh, ja, heeft de rechtbank ook uitspraak gedaan... dat de werken die zo sterk leken op haar werk ook daadwerkelijk... Uh, uh, he, dat dat bestraft moest ja. worden. En dat dat een overtreding was van de auteurswet. Uh, ja. En tot wat voor straf heeft dat geleid? Dat weet ik even ah. zo gauw niet. In ieder geval vernietiging. Ja, in ieder geval vernietiging. Ja, maar. ja. ja. ja. Nee, dat gezegd, weet ik niet. Dat heb ik in de artikels. Dat je er niet verder van kunt profiteren. Dat lijkt me een tamelijk ja. milde straf. Ja. Ja. Uh, te mild, zou ik in dit geval zeggen. Ja. Ja. Ja. Maar dat, dat kan ik dus niet zeggen. Dat weet ik niet. Maar er zal vast nog wel iets meer... Uh, meer uh, en, en, en waar kunnen wij jou vinden in Goorle? Ik had je naam wel eens gehoord, uh, zeker. Maar niet. Uh, is er een plek waar uh, we jou zullen vinden? bekijken? heel goed te vinden in Goorla, Norbert. Ja, <laughs> Fabriekstraat. Tegenover het zwembad zo ongeveer. De oude villa van de directeur van de gasfabriek. Ja. Uh, als je het uh, zwembad in Goorlaat hebt. Schitterend ja. Ja. Uh, de, pand. Tegenover de fietsenstalling een heel oud pand. In de, in de Fabriekstraat is het eigenlijk het enige... Hele oude grote pand wat er staat met een, uh, een hek eromheen. En, uh, twee platanen. Daar, okay. Twee plattalen. Niet ja. omgehaakt. Nee, nee. nee. Niet, dan moet het huis een andere naam krijgen. Ja, ja inderdaad. Hou je ons op de hoogte. Uh, dat ja. vinden nou, wij wel een spannend verhaal ja, uh, Voor nou, de schaal. Ja, uh, ik nou, ik, ik denk... vind dat de kunst tegenwoordig toch al erg... Uh, in de publiciteit ja. komt in geolgen, ja. dus nu dit en, en het beeld van de, de, de vlieger, vliegers, de flyer ja. kites, uh, ja. kite flyers, ja. kite flyers ja. Ja. Ja. Ja. Nou, en de koffertjes in de hal van het gemeentehuis. Om het oh, ja. Even positief oh ja, die te zijn ja. natuurlijk ja. vrijdag. En, uh, en dat is wel een nieuwtje natuurlijk, het feit dat uh, de het tweeluik uit uh, de foyer hier gaat verdwijnen. Het schilderij van de danseres en, de, en het masker met de Wordt grote tweeluik in de foyer tegen die blauwe banden. Ja, oh ja. Wordt dat nu door de gemeente getriecht. gekocht? Nee, nee, nee. Oh. het krijgt een andere bestemming, maar dat is allemaal rot. Maar uh, nee, er zijn andere plannen met die, met die hoek. Uh, Jan van Mezauw uh, heeft besloten of de directie in samenwerking met, uh, met Reinhard van Vught en het uh, park uh, Tilburg. Ik weet niet of ik daar al wel mee in de uitzending mag komen, maar bij deze ja. dan. <laughs> Nieuws is nieuws. Nieuws, ja. Ja, het ging over nieuws ja, toch? precies. Ja. Oké, okay, uh, ja. nou ja, ik heb het ook van Paul Cornelissen gehoord. Ja, dus het, uh, dus ja ik ga er toch niet meer over. Nee, dus. nou, nou, daarom. Dus, uh, nee, maar zij, uh, zij gaan uh, jonge kunstenaars uh, uh, een kans geven... om uh, in uh, tijdelijke exposities hun nieuwe werken te tonen. En dat willen ze doen in combinatie met activiteiten rondom dat uh, uh, werk. En, en in combinatie met... Uh, uh, uh, amateurkunsten uh, atelier 78 en vak Vaklumen. Vak ah, leuk. Ja. ja. Dan gaan we nu naar de muziek. Ik moet eerlijk bekennen, dit is niet mijn smaak. Maar het heeft met een verjaardag uh, te maken. Kees van de Muizenberg heeft nu toch wel echt een gezegende leeftijd bereikt. 92 jaar. Het ereteken van de gemeente Goren, Daar word je denk ik mee begiftigd. Maar dat weet ik niet helemaal uh, zeker. En een tijdje geleden zat ik met hem te praten. En aan het einde van de Tweede Wereldoorlog toen woonde hij nog in Maastricht. En is hij die in dienst gegaan en met Schotse militairen Duitsland ingetrokken om een einde aan de oorlog te maken. En zoals wij weten is hem dat gelukt. Je zijn toch geen doedelzakken nu, hè? Nee, maar wel een Schotse zanger die het lied zingt, in Scottish Soldier, soldier door Andy Stewart. Want het is dus wel een echte Schot. Oké. Okay. a soldier a scottish soldier who wandered far away and soldiered far away there was none bolder with good broad shoulder he'd fought in the money a fray and fought and won He'd seen the glory, he'd told the story Of battles glorious and deeds victorious But now he's sighing, his heart is crying To leave those green hills of Tyrol Because those green hills are not highland hills Or the island hills, they're not my lands hills And fair as these green foreign hills may be. They are not the hills of hope The soldier, the Scottish soldier, who wandered far away, and soldiered far away, sees leaves are falling, and death is calling, and he will fade away in that far land. He called his piper, his trusty piper, and bade him soundly a pibroch sad to play upon a hillside, but Scottish hillside, not on those green hills of Tyrol because those green hills are not Highland hills or the island hills they're not myland's hills and fair as these green foreign hills may be they are not the hills of home. This soldier, this Scottish soldier Will wander far no more And soldier far no more And on a hillside, a Scottish hillside You'll see a piper play his soldier home He's seen the glory, he's told the story Of battles glorious and deeds victorious The bugles cease now. He is at peace now, far from those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills, or the Island hills, they're not Milean's hills, and fair as these green foreign hills may be, they're. Because those green hills are not highland hills or the island hills, they're not Milan's hills. And fair as these green foreign hills may be, they are not the hills oh Dit was een Schotse soldaat. Uit de opmerkingen van net heb ik begrepen dat over smaak niet te twisten uh, valt. Daarom had ik al gezegd dat het mijn smaak niet is. Maar dat roept wel herinneringen op. En ik heb zelden zo'n sentimenteel soldaten niet gehoord als dit. Van Schotse soldaten die de hele wereld overgetrokken zijn en nu snikkend terug willen naar Schotse bergen. Omdat dat toch thuis is. En dus zijn we weer thuis ingehoord. En gaan het hebben over... Het loket en het nieuwe zorgstelsel en alles wat er gebeuren is. En wethouder Jaak Sperber is inmiddels ook aangeschoven. Dus mijn eerste vraag is dat naar, naar het team. Nou, jullie hebben vorige week belang uh, gehaald. Het team is op sterkte. Ik zag ook in de volkskrant staan dat het juist heel lastig is... om mensen met uh, de gewenste deskundigheid uh, te vinden. Kunnen jullie iets uitleggen van hoe dit traject om een team... ...samen te stellen hoe dat gelopen is... ...hoe moeilijk, hoe makkelijk dat was... ...wat voor vaardigheden en rollen. En liefst een van de teamleden als die daarbij betrokken is. Ja. ja, ja want al die wethouders. Yes, yes, ja. Ja. Die wethouders, ja. die paard. Ja. Nou, wisten we wel, wisten we gewoon goed welke taken op ons af zouden komen. We wisten ook dat we gewoon een sterk kwalitatief team wilden hebben. Uh, met mensen uit verschillende disciplines. Uh, die hebben we ook. We hebben medewerkers die afkomstig zijn van ME. Medewerkers die afkomstig zijn van Bureau Jeugdzorg. Uh, medewerkers van IMW, Maatschappelijk Werk, Contour de Twerk, Welzijnsorganisatie en de gemeente Goorlen van de WMO, de backoffice. Uh, we hebben een procedure gevolgd. Iedereen heeft een. Uh, hoe heet ze ook alweer? Een assessment. Een assessment gehad. Dus om te kijken van hè, wat hun kwaliteiten waren waarop ze eventueel nog versterkt zouden moeten worden. Um, op basis daarvan heeft eigenlijk een soort van selectie plaatsgevonden. En ook in samenspraak met organisaties, onder andere maatschappelijk werk en mee, zijn daar een aantal personen uit voortgekomen. En die werken inmiddels in het team in het loket. En een aantal daarvan waren ook al van tevoren betrokken bij het loket. Dus geen onbekende, zeg maar, met de werkwijze. Maar was dus te kiezen? Ja. Nou, dus en... Uh, wat ik begrijp dat een aantal van de betrokkenen gedetacheerd zijn. Vanuit ja. de organisaties die je noemde. Is dan de keuze hier gevallen? Of door degene die de detachering voor zijn verantwoording uh, neemt? Dus mee of uh, IMW Hebben die gezegd, dit is onze meest geschikte kandidaat. Neem hem dan maar, of haar. Ja, het is in samenspraak gegaan met. Dus dat is wel echt iets wat gezamenlijk gebeurd is. Dus zeg maar de gemeente in samenspraak met de moederorganisaties van de mensen die gedetacheerd zijn naar het loket. Ja, misschien nog even een aanvulling. Ik denk dat het grote voordeel van, uh, van Goorle is. Uh, jij gaf aan van hè, de Volkskrant een bericht dat het moeilijk is om ook mensen... Mm. In, ook in de toegang naar uh, die hulp en ondersteuning uh, te krijgen, kwalitatief goede mensen. Ik denk dat ons grote voordeel is dat wij al in 2006, geloof ik, uh, gestart zijn met het loket. Dat was natuurlijk eerst een loket vooral gericht op uh, ja, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Nu, nu is dat uitgebreid uh, met ook nog andere taken. Dus we hebben echt de afgelopen jaren al ja, ook gebouwd aan een heel sterk team. Ik bedoel, mensen krijgen ook continu scholing, deskundigheidsbevordering... want ja, je vraagt nogal wat van die mensen die in de toegang zitten. Maar ons voordeel is dat we daar al een ja, behoorlijke investering op hadden gedaan. Ja. Nou, als je nu kijkt uh, naar de organisatie... vergelijkt dat met een jaar geleden. Ik denk dat de meest spectaculaire veranderingen nog moeten gaan komen. Uh, veel is nu toch langzaamaan opstarten van nieuwe dingen. Maar wat zie je dan als grote uitdaging voor, uh, voor dit jaar om die verandering ook echt vorm te geven... en laten we het God hopen tot een succes te maken. Ja, het punt is natuurlijk dat je van transitie naar transformatie gaat. Ja. Dat, is, dat is de kernboodschap. En dat moet binnen een jaar gebeuren. En binnen dat jaar is Inge van der Horst daar ook helemaal voor vrijgemaakt... om daar als projectleider uh, al de energie in te stoppen. Want wij gaan... Uh, uh, we gaan het niet blijven doen op dezelfde manier zoals het tot nog toe gebeurde. Want dan hadden we het net zo goed in Den Bosch voor de jeugdzorg en in Den Haag voor de rest kunnen houden. En het moet ook uh, beter en dichter bij de burger. En als het enigszins kan ook wat goedkoper. Dus een beetje andersom redeneer ik dan wat Den Haag had daarin. Wat dat in die volgorde? Dat ja, dat ja, dus zeg ik niet de van iets die manier. Ja, ja, ik denk ja. het ja. ja. Nou ja, jij vraagt van wat is nou de, of de, de de grootste uitdaging? Ik denk dat het de grootste uitdaging is om... Uh, we willen juist weer veel meer ruimte geven zeg maar, aan professionals... om uh, naar eigen inzicht ook de dingen te doen. Uh, en die ruimte geven en ook professionals die ruimte laten nemen. Zeg maar. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Dus veel meer initiatieven ook bij de werkers zelf. Weer veel meer ruimte voor... Um, als je bij iemand thuis komt en je hebt een gesprek met uh, een inwoner die een ondersteuningsvraag heeft, uh, luister ook naar je intuïtie, geloof in je eigen kracht en handel van daaruit. Ik bedoel, we hebben de afgelopen jaren is alles zo in regels en procedures vastgelegd en daar moeten we van af als we over maatwerk praten. En dan heb je het over de professionals die binnen het loket werken ja. of de professionals die bij, bij zorgaanbieders nou, werken. Bij Want Hoeveel ruimte krijgen die dan in een uh, nou. dergelijk spel daar maatschappelijke krachten? Nou wat ik nu al merk, en dat is echt na de eerste week eigenlijk, is dat uh, zorgaanbieders ons nu al weten te vinden en ook nu al met ons overleggen. En dat is iets waar door, uh, waarvoor ook een zeg maar, van de doelen van de transities, meer organisaties veel dichter op elkaar, dat je ook met elkaar overlegt. Elkaar ook weet vinden, dat waren natuurlijk allemaal heel gescheiden werelden. En mm -hmm. nu zien we ook dat ze ons nu al bellen en ons een vraag voorleggen. En ik denk ja, dat is wel een van de doelen die je wilt hebben. Zo vroeg mogelijk ingrijpen, zo vroeg mogelijk iets signaleren en dat partijen elkaar ook opzoeken. Ja, ja. En, die, en, die, en die professional krijgt echt ook veel meer ruimte, want waar het zeg maar uh, voorheen door de overheid werd opgelegd van oh, iemand met een ondersteuningsvraag die heeft zoveel uur van dit nodig, uh, wij kijken echt samen met de klant naar u heeft een ondersteuningsvraag en welke resultaat is voor u belangrijk en hoe dat resultaat zeg maar behaald wordt, dat is aan die zorgaanbieder en de klant zelf, dus of dat daar nou product X of Y voorboord ingezet... of drie uur dagbesteding of vier uur van iets anders... dat laten we echt aan die zorgaanbieder met de klant over. En die vrijheid hebben ze nu niet. Maar goed, dit is ook allemaal op basis van contracten... die gesloten zijn met al die organisaties... waarbij dit soort uitgangspunten natuurlijk ook zijn vastgelegd. Wat ik eigenlijk wel benieuwd naar was... in de laatste maanden van het vorig jaar kreeg ik de indruk zo van alle actualiteitrubrieken hadden allemaal paniekverhalen van oh jee, dat, dat gaat allemaal mis, want de gemeenten zijn nog lang niet zo ver. Um, Echt ja, een beetje stemmingmakerij vond ik het eerlijk gezegd. Um, nu is het ingevoerd en ik, ik, ik, ja, het is nog maar heel kort natuurlijk, hè, we hebben tien dagen, dus daar kun je nog eigenlijk denk ik, nog weinig van zeggen. Maar... Van paniek is toch helemaal geen sprake, uh, lijkt mij. En uh, Is het zo dat wij dat in Midden-Brabant, uh, in die gezamenlijke gemeente, heel goed hebben uh, georganiseerd? Of dat er ook elders toch wel uh, gemeenten zijn die er echt... Want er waren ook gemeentes die een beetje onder curatelen werden gesteld, heb ik uh, ja. begrepen. Ja. Dat ze gewoon nog niet op tijd klaar waren met... Uh, met name in de jeugdzorg, uh, daar zijn... Uh... Uh, daar zijn best wel uh, stevige gesprekken met gemeentes gevoerd waar de inkoop niet goed geregeld was. Dus jeugdzorg was ook de moeilijkste. En, en hoe is dat hier in Midden-Brabant? Dat... Dit is hier uh, allemaal uh, redelijk goed gegaan. Er waren een paar uh, waarbij we iets te laat waren. Daar hebben we overleg over gehad met het ministerie. En dat uh, is uiteindelijk uh, goed, uh, goed geregeld geworden. Nou, en vanmorgen zijn uh, toevallig Mario en Mink en ik... bij het loket even langs geweest om even te sonderen. Is hier paniek? Nou, er was geen paniek. Ja. Wel interessante verhalen interessante vragen... Die er, uh, die er naar voren komen, die ze misschien wel of niet verwacht hadden. Dus ik, uh, ik heb het gevoel dat we... en dat is ook iets wat wij al de laatste paar maanden proberen... Te, uh, als signaal af te geven van... Uh, Iedereen krijgt voorlopig in ieder geval de zorg die, die hij uh, die die had. Die die had. Ja. Als je indicatie uh, afloopt, ja, dan wordt er opnieuw gekeken. Maar dat zou anders ook geweest zijn. En dan gaan we langzaamaan de nieuwe structuur in. Uh, er is erg veel energie ingestopt om te kijken hoe kunnen we die, wat ze noemen die zachte landing, oh, en, kunnen we die, uh, realiseren. In ja, die zin was natuurlijk, zoals ze dat in het Engels noemen, een leading question: door te zeggen, is er al paniek. Dat het in die zin natuurlijk uitgesloten is dat er paniek is. Want als ik terugkijk naar de krantenverhalen... is dat de zorg over wat betekent dat voor gemeentelijke budgetten... voor de gemeentelijke financiën. Want voor een deel zijn het open einde regelingen... die nu hm. uh, in feite door Den Haag over de schutting zijn gegooid... van jullie zitten zo dicht bij het vuur... brand je ja. maar lekker als je het niet uh, goed regelt. Nou ja, uh, dus, en daarnaast is voldoende duidelijk gemaakt... denk ik, naar de betrokkenen van er is een periode van een zekere mate van windstilte. Maar we zullen ja. dat in eerste instantie gaan zien... bij degene die een nieuwe aanvraag komen indienen. Mensen die nog niet een zorgpakket hadden... en nu langskomen en zeggen van, nou, hier ben ik. Maar dat probleem is natuurlijk, of probleem... die kwestie is natuurlijk veel belangrijker... dan die budgettaire kwestie. Ja. En het budget dat is, dat is best, wel, best wel een grijze haarpakket... Ja. Maar dat is iets waar wij ons dan maar druk over moeten maken, waarover we ook met het ministerie uh, hebben gesproken en die ook aangeven, we laten geen enkele gemeenten door het ijs zakken. Als het moet, dan komen we, nou ja, afijn, daar ja. zitten wij nu middenin, met name over de jeugdzorg. De WMO-begeleiding uh, uh, is ook moeilijk, maar, maar is uh, redelijk goed te overzien. Maar uh, ja, met de jeugdzorg, ja, daar zitten we alles op alles uh, te stellen. Nee, om maar daar, dat is wel eens uh, waarom ik rekening de Maar ik wil niet dat daar de, de, de klanten zelf, dat die daar last van krijgen. Dat kan niet. Dat, uh... Nee, maar uh, 27 december heeft de toenmalige voorzitter van het bestuur van het uh, bureau jeugdzorg Noord-Brabant ja, afscheid genomen met een interview. Ja. Eenmaal dat het feitelijk afscheid een paar dagen later was, maar... En die zegt van, zo krijgen ambtenaren gegarandeerd geen inzage in vertrouwelijke medische dossiers. Ja, ja. Maar hoe de informatieoverdracht dan wel moet, is nog niet definitief geregeld. Ja, misschien dat is dat wel een van de redenen waarom die directeur eigenlijk maar... Uh, <laughs> ja. Want dat is wel een, een groot probleem ge, uh, gebleken. Hoe krijgen wij die gegevens... Als je tegen, uh, tegen ons, en dat zijn dan met name de werkers natuurlijk, hè, want uh, ik hoef niet te weten hoe het met Pietje of met Jantje uh, precies in elkaar zit. Maar de mensen die er iets mee moeten, die moeten dat wel weten. Maar mondjesmaat komt, het, uh, komt dat wel over. Maar het is inderdaad, Bureau Jeugdzorg is altijd een organisatie geweest die uh, met name het privacyprincipe uh, mm. hoog, uh, hoog in het vaandel had. Dan geef ik verder, ja, ik ja. Lopen, want ik vind ja, eh, nou ja. dat da, da kun je vinden, maar je ik kunt ik ook vinden in het belang van de klant. Dat is hoor. Uh, ja. De privacy moet wijken, zegt wethouder Sperber. Ja, als het ja. in het belang is van de klant, dat moet je wel helemaal mij. citeren, ja. dan, uh, dan uh, vind ik dat belangrijker. Ja. Hm. Dat, ben, dat vind ik ook. Maar dat ja. geldt nu ook hoor. Nee, dat snap ik. En, en ik zit hier niet om te zeggen van dit gaat mis. Het gaat mij erom dat daar natuurlijk een dilemma ja. uh, ligt. En dat je in een ja, tijdklem kunt komen met elkaar. Doordat je een groot aantal participanten hebt die daarbij betrokken zijn. Die verschillende opvattingen hebben. Die voor een deel ballast uit het verleden meedragen. Dan zeggen van dit had nooit zo moeten gebeuren. Want, want, want. Uh, dus dat, dat snap ik allemaal. Maar dan kom je in een nieuwe situatie die tegelijkertijd lang niet zo nieuw is. Als die wel lijkt uh, te zijn. Dus je zit daar 2 januari met z'n allen opgewekt te wachten tot er eindelijk een klant binnenkomt. Ja, en wie komt er dan binnen? Een duo wethouwers. Ja, dan denk je, nou, in ieder geval. vandaag pas binnen. Nee, die zijn al, uh, nou, of ja, moesten ja, jullie ja, naar het ja, thuis komen? Uh, nee, in ieder geval ja, met zo. een mooie bosbloemen, toch? Ja, ja, precies. Nou, onze dag is weer gevuld. Wat gaat de dag van morgen brengen? Hè? Je zit natuurlijk te hopen op klanten. Nou die komen, ja? het is erg druk. Nee, Vertel, daar is ja. iets meer uh, van. Um, ah. ja, we merken nu al, echt, eigenlijk al vanaf dag 1 een enorme toename <coughs> van vragen van mensen. En dat gaat dan telefonisch per mail of dat ze echt gewoon zelf naar het loket komen. We hebben het erg druk. Maar wat bedoel je dan met vragen? Is dat we hebben een zorgvraag of we hebben een ongerustheidsvraag? Uh, Norbert zijn paniek, we weten niet precies hoe het zit, kun je wat achtergronden vertellen van wat staat ons te wachten? Nee, het zijn echt zorgvragen. Het zijn echt mensen die komen met een vraag gericht op ondersteuning die zij nodig hebben voor zichzelf of voor hun kind. Maar, maar hoe komt dat dan dat dat aantal toeneemt? Uh, Is de crisis nu pas toegeslagen in georde? Nee, ik nee, een aantal mensen natuurlijk wie de indicatie afloopt... Uh, deze maand, volgende maand of de maand erop. Die wilden daar ja. natuurlijk vroeg bij zijn. Een aantal mensen die gewoon al een hulpvraag hadden. Of een ondersteuningsvraag. En uh, die zelf gewacht hebben gewoon tot een nieuw stelsel van kracht ging. Zeg maar. uh, mensen ja. die, bij wie de vraag niet pas opspeelt. Maar we hebben natuurlijk op het gebied van de WMO hadden we natuurlijk ook altijd vragen. Dus vragen bestaan altijd. En nou ja, het voordeel daarvan is, wat wij als heel positief zien. Is dat mensen wel het leuk hebben meteen te vinden. Weten. Ook ja. mensen die zeg maar, een tweede kans zoeken, dus in het voortraject vorig jaar zijn afgewezen door Bureau Jeugdzorg, noem maar iets. En nu zeg maar, denken we, nou nu is er een andere instantie die daarover gaat, nu gaan we een herkansing proberen. Ja, ik weet niet of Bureau Jeugdzorg mensen heeft afgewezen. Uh, of niet de zorg heeft gegeven die zij hadden, hadden gehoopt te krijgen. Ja, dat kan. Dat is voor ons natuurlijk heel moeilijk te beoordelen, want als mensen bijvoorbeeld zelf die informatie niet geven, dan weten we niet. Maar het is niet de indruk die ik heb. Ik heb echt het idee dat mensen zijn bij wie een indicatie afloopt, dus die al zorg hadden, of dat mensen zijn bij wie de zorgvraag nu is ontstaan. Al die dossiers, zijn die overgedragen door bijvoorbeeld het bureau jeugdzorg aan de gemeenten waar het over gaat? Nee, Nee. En dan wil ik wel even opmerken dat uh, mensen zelf daar natuurlijk ook een rol in kunnen spelen. Uh, dat mensen zelf hun eigen dossier op hadden kunnen vragen bij bureau jeugdzorg. Of een andere instantie. Okay. En dat zij daar ook een stukje verantwoordelijkheid in hebben om die informatie aan ons over te dragen. Precies, dat scheelt weer een hele hoop wachttijd. Ja, ja. ja maar past niet, dat niet in die opmerking van Ria, Rita van Breugel van die informatieoverdracht. Daar zitten toch een aantal knelpunten in. Ik had niet begrepen, verkeer ik in de gelukkige positie, jullie zorg nog niet nodig te hebben. Maar dat ik dus zelf mijn dossier had moeten opvragen. Ik hoor van alle mogelijke elektronische patiëntendossiers, noemen. het is een stuk makkelijker geworden om bestanden uit te wisselen. En nu moet je dus weer een kopietje vragen aan Bureau, bureau Jeugdzorg om jullie te informeren wat er in het voortraject al is gebeurd. Maar dat lijkt me toch wel verstandig uh, dat je dat weet voordat je een zorgvraag beantwoord. Nou, Volgens mij is het niet per se zo dat mensen hun dossier uh, hoeven op te vragen. Uh, waar we als gemeente tegenaan liepen, was dat we niet uh, ja, gewoon de namen en de adresgegevens kregen of pas vrijlaat van de inwoners die ook daadwerkelijk zorg krijgen of kregen via brouje zorg. Uh, voor ons zijn eigenlijk alleen maar die gegevens nodig om ook in contact te komen met die klant. God u, hè? De, de, de zorg wordt de verantwoordelijkheid van ons als gemeente. Uh, wij gaan graag met u erover in gesprek. en ja, natuurlijk alle achtergrondinformatie die je ja, met elkaar kan delen, zeg maar in overleg met die klant, ja maakt het wellicht wel ook makkelijker. maar volgens mij is dat niet per se een als het niet nodig is. Nee, als het, nee, als, het, nee. als het wel nodig ja, ik is. heb net een grapje ja. te maken. van Jullie zitten daar opgewekt op potloden te ja. kouwen. <laughs> tot het eindelijk iemand binnenkomt. Hoe actief zijn jullie daar zelf in om op zoek te gaan Nou, We hebben eerder al discussies gehad over de rol van huisartsen, van scholen. Mm -hmm. uh, nu het team er staat. Hoe denken jullie dat in te richten om de wijk in te trekken? Niet op verzoek van, maar zoekend naar. Nou, Daar zit een stukje in... Uh... Wat ik in ieder geval uh, uh, in, de, in, de, in de jeugdzorg merk, is er een stukje in. We hebben schoolmaatschappelijk werk extra uren gegeven. En uh, die uren worden ingevuld vanuit de outreaching uh, gedachte van het loket. Dus het loket moet, eigenlijk, moet je niet alleen zien als een fysiek uh, paas, maar, maar ook als uh, de gedachte op zich. En dan zitten er, dan, en, en dat is wel wat, wij, wat een van de ambities is, is om ervoor te zorgen dat we, mensen moeten het loket kunnen vinden, maar er zijn een hele hoop plaatsen waarop, waarop signalen binnenkomen, en daar moeten wij voor zorgen dat we daar de goede verbindingen en de goede uh, verstandhoudingen mee hebben. En dat, dat is een proces, dat is een van de processen van de transformatie ook, denk ik. Mag ik dat proberen aan de hand van een voorbeeldje? Waar ik het met jou een paar weken geleden één minuut hierboven over heb gehad. Mijn dochter is verloskundige. En uh, de bocht, de meisjes die daar komen, vaak alle mogelijke problemen, die bevallen standaard bijna in het ziekenhuis. En tot 1 januari was de regel, Want kijk, voor de deel zijn dat meer kosten, omdat ze geen medische indicatie hebben om in het ziekenhuis te bevallen. En zij zeggen het is qua zorgverlening verstandig dat ze een paar dagen afhankelijk van in het ziekenhuis blijven om beter begeleid te worden bij alles wat er komt kijken om jonge moeder te worden. Dat kost geld. Tot 1 januari nam Tilburg dat uit de bijzondere bijstand voor zijn rekening. Nu zegt Tilburg, ja, de compaanvestigingen in Tilburg zelf, daar gaan we gewoon mee door. Maar de bocht, ja, dat is geworden. Daar gaan we niet meer over. Dus de discussie die je ook landelijk gezien hebt van regelingen die verschillend uitpakken. Het wiel dat voor een deel opnieuw moet worden uitgevonden. Omdat de landelijke regeling nu opgeknipt gaat worden in het gemeentelijk maatwerk. Nou, dus hoe ga je met dit soort elementen om? Kun je dat goed uitwisselen als gemeentes onderling? Van waar komen wij tegenaan te lopen? En is dat toch niet veel extra werk om te regelen wat eigenlijk al geregeld was? Nou, wij hebben daar... Uh... Vorig jaar, en ik meen zelfs ook al het jaar daarvoor, al het een en ander aan uh, geëxperimenteerd, zal ik maar zeggen. Er is uh, vanuit uh, Tilburg uh, is er met Goorden en Kompanen de Bocht een, een soort overeenkomst destijds gemaakt. We zeggen: Nou, als daar uh, meisjes uh, komen uh, die uh, tijdelijk opgevangen moeten worden, dan gaan we kijken waar komen ze vandaan komen als dat hier uit de regio is. Of uh, is het waarschijnlijk dat ze net uit, De meeste komen uit Tilburg, overigens hoor. En uh, gaan, in, gaan weer in die, in die richting van Tilburg. Dan pakt Tilburg die kosten op zich. Als dat uh, geldt voor mensen uit Goorlen, dan pakt Goorlen die kosten. Nee, maar, ik, heb, ik heb begrepen dat de huidige situatie zo is: dat als ze in de bocht zijn, dan zijn ze in de woning van Goorlen. Normaal gesproken. Dat zie je niet rekening. altijd. Nee, nee, nee maar dat, dat komt toch met een zekere regelmaat voor. En dan vallen ze dus onder horen. Ja, maar dat is dus de afspraak die wij hebben gemaakt met Tilburg. Maar dan wordt dezelfde regeling toegepast. Ja. Oké, okay, nou, dan kan ik wel doorgeven. Is dat staat ja. ook weer geregeld? Nee, maar het was ja, mij was als toen voorbeeld nog met, uh, van, Ja, ik heb uh, daar toen heel discussie over gehad met uh, destijds Mario Frenk. Dat was toen dat hij, uh, ja. de verantwoordelijke wethouder daarover. Nou, kijk, er moet ja. heel veel geregeld worden. Wat eigenlijk bekend is voor de betrokkenen... Ja, die... ...telefoonnummers hebben, die regelingen hebben, die daar, ze hebben daar de formulier van in hun computer zitten... ...dat ze meteen in kunnen vullen, nu moeten de formulieren aangepast worden. Ja, dus heel veel klein kruimelwerk dat toch tot problemen uh, ja. kan leiden. Groot kruimelwerk, hoe gaat het met Thebe? Hoe gaat het met de thuiszorg? Hoe gaat het met de mensen hier in Goorn, 257, 259, die per 31 januari een probleem hebben? En misschien nu al ik ga zeggen dat we niks willen zeggen. Maar, ik ja. zit daar aan de zijlijn uh, bij dat en ze nou ja, mag, maar ze, nou ja, ze naar ze zeggen. zeggen. Nee, nee, ze nee maar klopt. ze wilden nou. een hoop zeggen. We... Nou ja, een hoop zeggen niet, maar uh, nou, ik denk niet dat de mensen een probleem hebben. Uh, we zijn ook in overleg met de curatoren die uh, het hele faillissement begeleiden. We zijn ook uh, meteen nadat het nieuws bij ons bekend werd uh, in contact getreden met de andere. Uh, Thuiszorgaanbieders die ook hulp uh, huishoudelijke zorg leveren in onze gemeente. We hebben met hun ook goede afspraken kunnen maken over ja, de overdracht zeg maar, van klanten naar uh, ja, die organisaties. Zodat mensen ook gewoon uh, ja, continuïteit van hulp en ondersteuning hebben. Uh, en natuurlijk is dat mooi als dat met dezelfde hulp kan als mensen nu hebben. Dat is niet 100% zeker of dat dat gaat. We hebben wel ook in een brief aan klanten laten weten van God, laat ook uw hulp, zeg maar, contact opnemen met de nieuwe zorgaanbieder. Zodat die samen kunnen bekijken wat ook eventueel de mogelijkheden zijn om ook een stukje personeel over te nemen. Uh, dus ik denk niet dat mensen in de kou staan. Ik denk niet, ik hoop, ik verwacht. Ik uh, weet Wanneer het wordt zeker nou duidelijk. dat mensen niet in de kou staan. Ik denk dat het uh, voor je moment ook niet helemaal als een verrassing komt, hè? Of vergis ik me? Bij mij niet. Dat kwam niet helemaal als een verrassing. Nee, nee. nee. Ja, ja, goed, maar dat, dat, nee dat het vlak het voor kerstmis gebeuren, hoor, het. kwam. Ja. Ja. Uh, dat, was een dat had je eigenlijk, eigenlijk kunnen over. weten als je verwacht had. Want dat is het gebruikelijkheid ja. voor aannemers. Ja. Om aan je moet, je moet in de gaten houden dat er uh, binnen de regio een aantal gemeentes zijn die uh, de wmo begeleiding uit het, WM, ...uit het pakket halen, mm. de huishoudelijke hulp, moet ik zeggen. Ik zeg het nu, ik kijk direct op een donderwanne. En uh, Goorle heeft daar niet voor gekomen. Nee, dat weet ik. En dat betekent dat Goorle gewoon die zorg blijft uh, geven. Dat zal misschien een andere mevrouw of meneer zijn die uh, die, die, uh, die hulp daadwerkelijk ver, uh, verleent. Maar zolang wij blijven zeggen, het, is, uh, het valt binnen de WMO, dan hebben wij ook de zorgplicht. Ja, maar de huidige situatie is, neem ik aan dat de gemeente Goorl een contract met TV Thuiszorg heeft. Voor de klanten waar het hier over gaat. Ja. Ja. Dat de curatoren wel zullen zeggen, we houden jullie aan dat contract. Wij blijven zorg leveren, want anders hebben ze niks. Een lege huls TV Thuiszorg is een ja. uh, kaartenbak met namen van cliënten die zorgbehoeften. En een kaartbak met zorgverleners en een planningsorganisatie die het bij elkaar brengt. Als die klanten weg zijn, dan gaat het personeel voor een deel ook mee naar nieuwe zorgaanbieders. Dat is een en dat gebeurt ja. als het contract met Thebe ontbonden wordt. En ja. ik kan me voorstellen dat dat de inzet van de gemeente gehoord is. Van ja, dat, ja maar dat, dat heeft geen toekomst dat, meer. Dat is op dit moment uh, een, beetje, een beetje precair om daar nu over te praten. Want daar ja, want zit mijn collega we... middenin. Dus die, uh, nee, maar dat zou, dat zou de zaak net... ...op een verkeerd spoor kunnen brengen. Dus dat, ik denk niet dat het verstandig is om daar op dit moment op in te gaan, gaan. Iets anders dan. Uh, die participatieraad... Uh, die, ...die gaan jullie inrichten om zeg maar, het hele proces uh, te uh, laten volgen. Uh, kun je er iets over vertellen? De participatieraad zelf, die, ja. die, die gaan over het beleid. Ja. en dus, uh, dat, dat is dus een... Uh, op een, uh, op een uh, niveau zoals wij uh, dat vroeger deden met, uh, met het platform minima, met de KWO's. Ja. ja hadden we allerlei afspraken. Die kwamen samen in de klankbordgroep WMO. Waarin vervolgens al die eigen belangen ook nog een keer werden uitvergroot in de discussie. Daar hebben we, uh, heeft de raad, heeft, uh, wij hebben die klankbordgroep opgeheven toen, omdat we dezelfde discussie ook met de diverse gremia zelf voerden. Het was, was een dubbelop discussie. Ja. Uh, vervolgens heeft de raad gezegd, wij vinden wel dat er een participatieraad moet komen. En die moet bestaan uit mensen die, uh, die uh, deskundig, maar onafhankelijk zijn. En die moeten ook praten met de diverse belangengroeperingen. Dus die participatieraad die staat in feite tussen de belangengroeperingen zelf en de lokale overheid, als ik dat zo officieel mag zeggen. En dat is, uh, ja, dat is iets wat, waar, waar de raad om heeft gevraagd, waar we nu op een heel serieuze manier in elkaar aan het te zetten zijn. Afgelopen woensdag is er geadverteerd voor mensen die daar uh, belangstelling uh, voor hebben hadden. En er zijn er al honderden. Er zijn er wel een aantal in ieder geval. Er zijn er geen honderden, nee. Hoewel we als goedgaarde Nederlander overal deskundig in zijn, dat weet je hier. Ja, nee, dat, ja. het was mij ook ja. opgevallen dat deskundigheid de enige belangrijke eis uh, was. Maar in, dus, dat is niet hatelijk bedoeld, dat begrijp ik niet. Nee, nee, nee. Het gekeerd, Maar als uh, positie is enigszins vergelijkbaar met de Commissie Kunst en Cultuur. Het is adviserend <laughs> op een beleidsterrein en ook signalerend van dingen die er gaan gebeuren. Dus in de zin van. Uh, eigen initiatief voor de participatieraad? Of is het meer de bedoeling volgend uh, wat er aan zit te komen en luisteren naar signalen uit het veld? Beide. Ja, ja, maar het laatste is het belangrijkste voor die participatieraad, denk ik. Want is, uh, ze kunnen ook ongevraagd met, uh, met adviezen komen. En dat kun je alleen als je weet wat er speelt ja. in het veld. Nou ja, vaak helpt het. Als je er niet zoveel van weet, dan kun je nog wel eens makkelijker adviseren dan sloop je daar. Uh, behoorlijk in, uh, in vast uh, maar uh, nee, even voor die, die, die participatieraad uh, die zweeft een beetje hè, als ik zo van buitenaf uh, de tegenaan kijk, ik kan me daar van alles bij, uh, bij ja. voorstellen uh, maar uh, kijk de hele, het dat denk ik niet, maar die participatieraad die moet eerst huh? er staan en in het uh, denken zoals we dat tegenwoordig hebben zal die ook vooral op hun eigen manier moeten inrichten hoe ze daarmee omgaan. Het enige wat wij doen is wel, ja eigenlijk gewoon dwingend voorschrijven, en dat is er naar aanleiding van de opmerkingen uiteraard bijgekomen, want dat stond er eerst niet in, dat ze verplicht zijn om hun oor te luisteren te leggen bij de diverse belangengroeperingen. En daar dan ook als ze daarvan afwijken, dat ze dat gemotiveerd doen. Maar ben je niet bang, nou, het is, uh, misschien gaat het iets te ver, dat die, die, die, die platforms die eronder zitten... ...zal ik maar zeggen, dus die oude blaanverenigingen, clubs, dat die eigenlijk een beetje wegkwijnen in dit Nee, dit systeem. daar ben ik niet bang voor. Uh, ik heb uh, met de nieuwe voorzitter van, uh, van Platform Minima uh, daar vrij intensief over gesproken. Dat is Henk van Bokstel. Uh, en wat we hebben afgesproken, in eerste instantie heeft Platform Minima gezegd... wij blijven in ieder geval aan de bak totdat de participatiejouden bestaat, dat is 1 maart. En vervolgens hebben ze gezegd, uh, dat hebben ze nu gezegd, we blijven in ieder geval tot eind 2015... zodat we de nieuwe invulling van de nieuwe rol van Platform Minima gestalte kunnen geven... en kunnen zien of dat levensvatbaar is. Dan hoeven ze zich niet meer over het beleid uh, druk te maken... maar dan gaan ze veel meer aan de frontlinie uh, uh, opereren en uh, ons daar...